PVV-leider Wilders heeft op Twitter het privébezoek van de koningin... aan de sultan van Oman erg dom genoemd. Volgens hem is de sultan een abjecte dictator. SP-kamerlid van Bommel is het met Wilders eens. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... dineren morgenavond met de sultan. Het weer veel zon. Vanmiddag wordt het 6 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Ook morgen zon. Dit was het NOS Joenam.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 En nou die hendje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 Danceclassic van uh, Gloria Gaynor. Hier is I Will Survive. Oeh, klinkt wel heftig.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 Oké, okay, zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal. naar Joop van Is, eerst weer even een stukje muziek. -Jan, no Milk today. Klopt. Ook in een commercial gebruikt. Hermans, Hermits hoor je bij CFM op de zaterdagmiddag. Golden CFM. Golden CFM, uiteraard ook uh, vaak uh, dit plaatje gedraaid, toch, Joop? Ja, wel zeker. Ja, hoor. Ja, dat dacht ik ook. En terecht, want het is een leuke ah, zee, hoor. Dat is toch wel, ja, Het is niet regelmatig, maar we hebben het wel eens een keer gedraaid. Ja, want het is helemaal een hele leuke muziekie. eerlijk zijn.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 ...zal uh, voorspeler Ronald Kalis... ...die uh, vanwege bammelen... Uh, ...van all things... ...je gaat dan niet kletsen tegen de scheidsrechter. ...en dan krijgt hij nog een gele kaart... ...en toen uh, de, uh, de schijnsetter... Uh,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 door een oh, kopbal ik van ik uh, Menno Friesma. Ja, maar vorige week 4-1 voor en 5-5 gelijk. Dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, nee, dat vind ik ook. Ja. <laughs> hey, Sanda, daar komen voor we je terug voor de tweede helft. Dankjewel. straks. Dat was uh, Jan van Esch. Nou, SV Zalvoort die moet aan de bak, hè vanmiddag. Nou, de beide even, teams, die kunnen even, we wel even een tandje bij zetten. Even een tandje erbij zetten. Gaan wij ook doen met de muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Even een klein tandje erbij zetten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 I'm here Elke zaterdagmiddag kun je tussen twee en vijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En in Zandvoort op zaterdag besteden we uiteraard uh, ruim aandacht aan het uh, voetbal en andere items komen langs. En we begonnen uh, deze aflevering met het verschijnen van de Oomsday Courant. Aankomende maandag uh, komt hij uit. Vanaf zeven uur. hè? Vanaf zeven uur. En daar kan iedereen halen er bij. Uh, in, Café, uh, er staat een hele leuke rebus in. KV Oomsteen. Er staat een hele leuke rebus in. En je hoorde uh, in dit geval three doors down en uh, here without you. Ja, en dat was het plaatje wat we draaiden voordat we gingen naar Joop is. Want Joop, we willen het nog even hebben met je over basketbal. Want er is ja. iets geweldigs gebeurd, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Want uh, donderdagavond is er een inhaalwedstrijd gespeeld tussen uh, JBC Noorderhaven ligt in Julianendorp even onder... nou, dat is misschien twee kilometer onder Den Helder. En Lions, want uh, Lions die kon de eerste wedstrijd, toen die gepland stond, geen team op de te weg brengen. Er waren maar drie mensen. En nu uh, hadden ze het wel genoeg. Ze zijn dus donderdagavond uh, naar, uh, naar Julianendorp gegaan. En het is uitstekend verlopen. Het is uh, ja, een, een bij elkaar geraad team geworden eigenlijk. Uh, een van de veteranen uh, heeft mee gedaan, Dat is Peter Sterker. Een van de jongens onder 18 heeft mee gedaan En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 En uh, gelukkig uh, was dat uh, 20 punten. Want als het 10 waren geweest, dan had ze niet kunnen winnen. Want noord uh, uh, Noordhaven kwam uh, ja. steeds meer terug kreeg die bal meer in, in, het, in de basket. En uh, uiteindelijk bleef ze dan steken op acht punten. En dat heeft ook nog te danken aan uh, in de laatste minuut... een driepunter van Peter Sterker... die uh, dan eigenlijk ja, de wedstrijd op slot gooide... waardoor Lions uh, toch weer uh, twee punten kon pakken tegen Noordenhaven. En dat had eigenlijk niemand verwacht, erop Nee, geweldige prestatie. Ja, echt waar. Echt waar. En, echt een team wat...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 Nee, ik ga echt kouder in, want dit is iets vreselijk koud. Uh, Jan Gijsse kade is altijd koud. Ik weet niet wat het is daar. Jan kade. Wat zeg je echt koude ja, kade? Jan, Jan Koudenkade. <laughs> en het moet niet te donker worden trouwens, want die lampen die hebben ze weggehaald hè, vorige week. Tof, dus, die zijn helemaal verdwenen. Ja, die zijn helemaal verdwenen. Kijk maar in die masten, daar hangt niks meer in hoor. Nee, kijk maar, zie je het? <laughs> Weglampen. <laughs> Doei, tot straks. Hey, tot later. Tot later.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 Zandvoort op zaterdag bij CFM Zandvoort met de single The Candyman. Nou, voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... Uh, ...Halem Kennenland tegen SV Zandvoort... ...gaan we snel weer over naar Joop Veres. daar bij het Haarlemstadion. Ja, inderdaad Rob, want er is het even en ander gebeurd... ...terwijl ik met jullie bezig was het over het basketbal... ...was de schuizetten alweer begonnen... Huh? ...en in die tweede minuut scoorde Zandvoort de 1-1. Een goede actie van Nijsselberg die kon uh, Molly, wel Maurice Mol bereiken en uh, die haalt met zijn chocoladebeen uit <lacht> en die schiet gewoon keihard raak. Saleh. Ja en meteen vanaf de aftrap was er een corner voor uh, Haarlem kennemeland en die bal kwam ja op de arm van uh, Lemmens. Het was eigenlijk meer zichzelf beschermen als dat hij een heesbal maakte. De scheidsrechter vond van niet legde de bal op de stip. En nu staat het dus 2-1. En dat is allemaal in binnen 5 minuten eigenlijk. Uh, Ongelooflijk. Sandvoort probeert het natuurlijk uh, het een en het ander terug te doen. Hij had net een hele grote kans. Eigenlijk is het geen kans voor Sandvoort. Maar de bal werd voorgezet door uh, Patrick van der Oort. En uh, de centrale verdediger van Haarlem. Ja, ik vond hem al niet zo sterk. Die probeert die bal weg te trappen. Nou, dat ging echt 10 centimeter de laatste paal. Want anders had hij gewoon een eigen doelpunt gemaakt. En dan had hij twee tegenstaan. Zover is hij gekomen. Nu, Billy Fisser, slechte bal. De linker helft. Dan raakt die bal dus ook kwijt. En, en ja, oké. Okay, goed. goed verdedigd. Ook nu weer voor vissen. En nu is het Duits op Berg. Berg die wordt daar opgehouden voor de scheidsrechter. Dat is goed, maar weer Berg. Berg die kan er niet bij komen. Remco Rondé probeert het ook nog een keertje. Is er gebeurt er nog steeds iets. Zandvoort is een drukke op het Haarlemse doel. Rondé weer. Rondé in het centrum van het veld, uiteraard. En probeert aan Michel de Haan te bereiken. Die krijgt de bal niet mee. Maar... Binnen nog?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 van Kate Boes kunnen we helaas niet helemaal draaien want we gaan nog even snel over naar Joop Vnes voor het voetbal Ja net even voor 4 uur Zandvoort is aan het drukken, Zandvoort heeft dus druk op het doel van Haarlem, want Zandvoort staat nog maar 1 doelpunt achter en heeft dan uh, natuurlijk nog een kwartiertje de tijd, zo ongeveer nou ietsje meer, laat we zeggen 18, 19 minuten om uh, die uh, aansluiter, uh, of tenminste die gelijke stand uh, te bereiken en misschien wie weet ...om nog wel eens een keertje voor de winst te gaan. Ondertussen is Remco Rode erin gekomen, Michel Romeno is erin gekomen... ...en Sandvoort eh, is na, na, nu echt aan het drukken. Jean Keur probeert de 6 meter te bereiken, lukt niet. De bal wordt afgepakt. En via de Sandvoort rechterkant is er een uitval van Haarlem-Kennemeland... ...en Haarlem-Kennemeland dat echt eh, nu met, min of meer met de rug tegen de muur staat. Jean Keur, Keur die wordt eh, te hard aangepakt denk ik... ...maar Sandvoort heeft nog steeds heeft bal.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 And I'll slow the coast Anyway, the four winds that blow They're gonna send me a sailing home to you Or I'll fly with the force of a rainbow The dream of gold will be waiting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 De computercriminelen zouden op zoek zijn geweest naar documenten over de G20. Dat is het forum van de 20 belangrijkste economieën ter wereld. Frankrijk is dit jaar de voorzitter van de G20. Volgens Barouin is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of er documenten zijn gestolen. Ook is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. ING gaat per 13 mei 2 miljard euro aan staatssteun terugbetalen. Omdat het om een vervroegde aflossing gaat, moet de bank 50% extra betalen kost ING daardoor in totaal 3 miljard. In de bankencrisis van 2008 kreeg de bank 10 miljard euro staatssteun. Daarvan werd na een jaar al de helft terugbetaald. Als in mei 2 miljard is terugbetaald, dan resteert er nog 3 miljard... en dat wil ING uiterlijk mei volgend jaar terugbetalen. In Frankrijk begint vanmiddag de rechtszaak tegen oud-president Chirac. Hij staat terecht voor corruptie. Toen hij in de jaren 80 burgemeester van Parijs was, zou Chirac partijgenoten hebben betaald uit de gemeentekas. Tijdens zijn presidentschap kon hij niet worden vervolgd. Het OM vond onvoldoende bewijs en seponeerde de zaak, maar onder druk van twee actiegroepen volgde nu toch een rechtszaak. In Christchurch in Nieuw-Zeeland kunnen na de aardbeving tienduizenden woningen niet.